Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. René van Brakel met het NOS Journaal. De vraag naar strooienzout is zo groot... dat producent Axonobel in Hengelo met de kerst doorwerkt. Normaal viert het bedrijf dan vakantie. Sinds eind vorige week rijden bijna elke dag meer dan 100 vrachtwagens... met in totaal 3 miljoen kilo zouten poort uit. Dit jaar is met afstand het drukste jaar voor Axonobel... van het afgelopen decennium. Ook doordat het in januari een paar dagen glad was. Bij een grote politieactie in Eindhoven zijn vijf mensen opgepakt. De politie was met 80 agenten vier huizen binnengevallen in het stadsdeel Woensel. Daar werden wapens, tientallen kilo's hennep en cocaïne gevonden. Ook lag er voor honderdduizenden euro's aan contant geld in de woningen. Aanleiding voor de politieactie was informatie die bij de criminele inlichtingen eenheid was binnengekomen. De vijf mensen die in Eindhoven werden opgepakt zijn lid van een familie die bij de politie bekend is. Het borstbeeld van Annie M. G. Schmid in Capelle in Zeeland is gestolen. De buste werd vorige maand onthuld in de voormalige woonplaats van de kinderboekenschrijfster, die in 1995 overleed. Volgens de gemeente moet het beeld vannacht of vanochtend van zijn sokkel zijn gehaald. De buste van Annie M. G. Schmid stond in de tuin van de hervormde kerk. De gemeente Capelle heeft aangifte van de diefstal gedaan. De hoofdprijs van de grootste loterij ter wereld, El Gordo, in Spanje, is gevallen in Madrid. Zo'n 195 mensen maakten met hun winnende loterij de kans op een prijs van 3 miljoen euro... Maar omdat veel van hen met een tiende loten meededen, krijgen de meesten 300.000 euro. Duizenden andere deelnemers wonnen kleinere prijzen in El Gordo, wat de wetten betekent. Dit jaar ligt er voor 2,7 miljard euro aan loten verkocht. Daarvan gaat bijna 1 miljard naar de staat, de rest is prijzengeld. Het weer, er valt nog een enkele winterse bij, maar vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het vriest dan licht, morgen overwegend droog en af en toe zon het wordt dan 1 graad. Dit was het NOW-shoot. In circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Family Land.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 ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met nu, nu in Zandvoortse zaken.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 Maar ja, wat doe je? Je geeft een kind een pakje mee. dat is ze ja. alle twee ook, natuurlijk. Ja, precies. Ja. <laughs> nou heeft Liga wel van die leuke doosjes daarvoor bedacht. Maar die moet oh, ik dan moet je daar weer kopen. <laughs> ja, nou, zo heb je overal weer andere oplossingen. Maar dit kan je weer adviseren.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 To How much we Moonlight We spend our time together Feeling so right Let's make it last forever And a whole you tight It's such a wonder My all, I, all I need. You are mine, oh winter morning This ain't nothing but a winter jam Good times with family and friends whoa, whoa. This ain't nothing but a winter jam We're gonna celebrate as much as we can As much as we can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 To the people we relate to, all the love that we give into, blow the tears from.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 Uh, en steeds je ook naar samenwerking met de andere uh, disciplines, zeg maar, die bij jou aansluiten? Ja, nou, uh, zeker als mensen, als ik het over afvallen, he, of voedingsbegeleiding, is, uh, zijn andere disciplines belangrijk. Uh, natuurlijk de arts. He, de arts signaleert ook uh, dingen bij uh, patiënten, die kunnen mensen doorverwijzen. Fysiotherapeuten. Uh -huh. Want ook, we hadden het net over bewegen.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 En dan gaan we één keer in de week gaan we met een groepje mensen over het strand wandelen. Een half uur tot drie kwartier. En in de tussentijd hebben we het ook over voeding en over ja, uh, lijnen. Dat soort dingen. Dus gewoon, uh, ja, die weet... kunnen mensen ook aansluiten met zo'n groepje. Welke dagen zijn dat? Nee, dat hangt er vanaf uh, wat zich oh, ja. aanmeldt. Ja. Ja. We gaan in januari gaan we gewoon weer alles opnieuw opstarten. Zoals nee. ik al zei, nou, walk on the beach.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 En waar ik van uitga is van de wensen van de klant. Want ik kan wel zeggen, je moet afvallen door dit, dat, dat en dat te doen. Maar uh, als iemand uh, niet van groente houdt, of geen vlees eet, of die vooral in biologisch wil eten, of maatregelvangers wil, of een eiwitdieet, proteïnedieet, dan kan dat allemaal. Hm. Dus zo breed mogelijk en vanuitgaan van, uh, van wat de klant wil. Dat is wat ik wil. Er zijn allerlei dingen te bekijken op de website, want de kwam website... En dat heet adviesinvoeding.nl Daar kan je ook kijken wat er allemaal is. Je kan vragen stellen, je kan me mailen. En ja, ik heb trouwens ook nog, wat ook heel leuk is. Als mensen hier als klant zijn, kunnen ze ook digitaal hun gegevens bijhouden. En dat krijgen ze grafieken. Dus we proberen zo modern mogelijk te zijn. Ja, je hebt genoeg mogelijkheden. Dankjewel. Bedankt voor het interview. Graag gedaan. Keep the vampires from your door. I I I I feels like fire. I'm so in love with you. Dreams are like. Eight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 Oh, Up every corner like she's born in black Van GFM.